4 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Denemarken. De Deense zangeres Emily de Forrest haalde de meeste punten met het nummer Only Teardrops. Anouk werd namens Nederland negende met Birds. De Deense zangeres was bij de Bookmakers al de grote favoriet. Ze eindigde met 281 punten. Azerbeidzjan werd tweede en Oekraïne derde. Anouk werd dus negende. België was het enige land dat haar de maximale score van 12 punten toekende.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 Ook de broer van de dader zit nog vast wegens medeplichtigheid. In het plaatsje Damascus, in de staat Virginia in de VS... zijn zo'n 60 mensen gewond geraakt toen een auto op hen inreed. De slachtoffers deden mee aan een optocht. De auto, die uit hun zijstraat kwam, werd volgens ooggetuigen... bestuurd door een oudere man. Mogelijk is hij achter het stuur onwel geworden. Negen slachtoffers zijn per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw uit Saoedi-Arabië heeft als eerste vrouw uit haar land... de top van de Mount Everest bereikt. De 25-jarige Raha Moharak is naast de eerste vrouw... ook de jongste persoon uit Saoedi-Arabië... die de top van Everest bereikt heeft. Ze maakte deel uit van een expeditie met daarin... ook nog de eerste man uit Qatar op de top van Everest... en de eerste Palestijn. De deelnemers willen met de klim-expeditie een miljoen dollar ophalen... voor onderwijsprojecten in Nepal.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 Frank van der Linden. Yes, goeienacht. Het is leuk hoor, die, uh, die verhalen van op de achterbank. En uh, toen net hoorde je in het eerste uur ook mijn vrienden in de bar, die praten al wat mee over het onderwerp. En dan hadden ze het onder andere over dit. Geen ruzie in de auto. Want daar schiet je niks mee op. Het zijn Bert en Ernie dit, hè? Want met ruzie in de auto zit je zomaar ergens ja. tegenop. Nou ja, dat kan dus ook. Je kan heel goede muziek draaien. Bijvoorbeeld, uh, ja, noem maar eens wat. Uh, je hebt zoveel goede muziek. Of je kan dus ook voor de kinderen. Dit soort dingen draaien. Bert en Ernie die dan geen ruzie in de auto zingen. En wat natuurlijk heel erg toepasselijk is. Want daarvoor draai je natuurlijk ook muziek. Om jezelf een beetje nou, op je gemak te maken. En niet dat de kinderen op de achterbank wat wij allemaal natuurlijk wel eens zijn geweest kinderen op de achterbank dan, uh, dan, uh, ja, dat die niet elkaar in de haren vliegen. Zara, um, was, uh, was jij een beetje een vechtersbaasje op de achterbank of niet? Nee, ik sliep alleen. Oh wat heerlijk! <laughs> ja, ik ik val gelijk in slaap als ik op de achterbank zit. Je dommelt zo weg bij het hobbelen over de wegen. Mm -hmm. Maar uh, wat herinner je je dan nog wel van die achterbank... als je alleen nog wel aan het slapen was? <laughs> nou, ik werd altijd heel hysterisch wakker van uh, La Vie en Roos. Dat vond mijn moeder helemaal geweldig. Ja. En dan vooral het einde. Dan wordt het zo hysterisch. En dan, oh, geestelijk. Maar dat is eigenlijk een hele slechte herinnering dan aan die muziek. Het is niet, geen kippenvelmomentje dat je weer terug op die het een gelukzalige glimlach. Nou, die had ik niet echt op de achterbank, maar... Ja, nee, Hotel California, die draaide mijn vader graag. En als ik die hoor, dan uh, komen kom er leuke herinneringen terug. Oh, wat voor herinneringen dan? Uh, van de vakanties. Nou, de, mijn moeder die ging dan zelf kleding naaien voor mijn zusje en voor mij. Met de meest opvallende kleuren. Dat als we dan gingen stoppen voor plas en eetpauze, dat we dan zouden opvallen... En niet zo snel ontvoerd zouden worden. <laughs> wat een mooie theorie. Ja, nou best wel slim achteraf. En in ja. wat, voor kleur, wat, voor, wat voor kleren liep je dan? Ja, echt van die 90s zelfgemaakte kleding met fluoriserend roze en geel. Wat cool. En je bent nooit ontvoerd. Wat zeg je? En je bent uiteindelijk nooit ontvoerd? Nee, nee. Dat wel... Nee, niet door een uh, enge man. <laughs> Op een parkeerplaats ergens langs de weg in Frankrijk. Nee, nee. Maar... Aan de hand is de liefde mij ontvoerd. Dat is wat anders. Ja, <laughs> maar dat is wel vrijwillig gegaan, neem ik aan, toch? Ja, geheel. Ja, heel goed. En wat voor herinneringen heb je nog meer dan uh, aan, uh, aan uh, Hotel California bijvoorbeeld? Ik kan hem zo even draaien. Denk je dat je daar gelukkig van wordt of niet? Ja, daar word ik wel gelukkig ja? van. En wat, wat zie me, je dan ja. voor je als ik hem draai? Uh, de achterkant van de bestuurdersstoel, <laughs> en uh, ja, mijn vader en mijn moeder die dan uh, inderdaad uh, gaan roken, heel lekker. In de auto? In de auto, zoals u menige één auto geplaatst heeft uh, zojuist. Ja, roken en uh... ja, wil je een sigaretje even voor me uitdrukken? <laughs> oh echt? Dat was je taak als kind op de achterbank? Nee, nee, nee, dat hoorde ik. Dat, dat is dan wat ze zeiden. Weet oh, wel. dat zeiden ze tegen elkaar, ja. ja, ja. ja. En wie ja. reed er dan? Mijn vader, meeste. ja. Uh, dat is toch wel een beetje dan een mannen-dingetje. Die vinden dat ook fijner. Ja, en uh, die 27MC-bakjes, weet je wel, wat, waar jullie het net ook over hadden. Die Zo hadden wij dan ook. Dat je met ja. de vrachtwagenchauffeurs kon praten en met andere internationale reizigers. Ja, vaak als we dan met andere mensen tegelijk op vakantie gingen, dan hadden we allemaal zo'n ding in de auto dat we konden communiceren. En uh, gingen we spelletjes doen, ik zie, ik zie wat jij niet ziet en dat ja. soort dingen. Wat heerlijk ouderwets, hè? Ja, ja, ja zo onschuldig. Ja. Wat uh, zie je voor je nu, Sarah? Je hoort hem, hè? Ja, ik hoor hem. Ja, ik zie een plek die stoel, maar nu moet ik mijn vaders hand en een beetje meebewegen. Beetje deunen, <laughs> een beetje zo beetje heen en weer deinen met zijn hoofd. Deze is voor jou, Sarah. Dank je wel. Dank je wel voor het bellen en een fijne nacht nog. En Blijf lekker luisteren. Is goed wat ik doe, jij ook. Hotel California. Speciaal voor Sarah. Is ze weer terug in die auto? Ziet ze de vader voor de zitten die een beetje met zijn hoofd zo heen en weer dient. Handje op het stuur. De Eagles en Hotel California. Dus. Goedendag, je luistert naar radio 1. En het gaat over nou ja, dat je op die achterbank zit en dat je die, die ene CD draait. Of dat ene bandje. Misschien maakte je zelf al bandjes vroeger. Of misschien was er nog helemaal geen CD-speler. Dat je wel van bandjes af moest luisteren. 0800-1121. Mindy, goeienacht. nacht. Hoi hoi. Um, jij zit nu in de auto hoor ik, of niet? Ja, ik zit in de auto, ja. En ik heb je? Zeggen, al... ik blijf, uh, ja? ik blijf wel goed wakker, zo. Ja, heel goed. En heb jij, heb jij ook een uh, heb je dan nu een een auto CD, dus die je dan vaak opzet terwijl je in de auto zit? Uh, ja, ja, die heb ik uh, inderdaad wel opzet. Ja, ik moet zeggen als ik dan zo laat uh, terugkijk. Dan is dan echt liever even radio luisteren, omdat ik dan wat beter wakker blijf. Ik heb dan altijd de neiging om, uh, om, uh, om een beetje zo weg te doezelen als ik alleen maar muziek hoor, zeg maar. Heel gevaarlijk, ja. Ja, dus dat... Uh... Ja, dan, nou, op dit moment uh, is het vooral uh, uh, de laatste CD van Alicia Keys. oh mooi. Mooi. Dat vind ik vind helemaal te gek. Maar ja, best ja, wel relaxed, inderdaad. Dus voor s'nachts niet heel verstandig. Nee, daarom. Dus, uh, ja, nee. En als ik dan s'avonds iets opzet, dan is het Black Eyed Peas of zo, weet je? dan blijf je wel wakker. Is er iets meer energie? Maar, uh, iets meer energie, ja. ja. En vroeger, Mindy, wat, wat had je vroeger in de auto? Althans, wat hadden je ouders misschien aan in de auto? Uh, nou ja, we hadden dan zo'n oude Volvo. En ik had dan... Uh, het begon natuurlijk met een, met een walkman. En uh, daar had ik van die sprookjes op, inderdaad. Dat ik net volgens mij ook een paar keer hoorde mensen met sprookjes. Ja. En, uh, en later kreeg ik een duchtman. En dan gingen we naar Italië toe en dan uh, was het zo dat ik uh, uh, allemaal bandjes of uh, cd's had van, van vrouwelijke zangeressen. Omdat ik, uh, omdat ik daar heel erg van hou en dat ging ik dan allemaal nadoen. En dan was het uh, terug, uh, terug uh, spoelen zeg ik nog, hè, maar ja. dat is niet meer hè. <laughs> terug spoelen, ja, dat bestaat niet meer. Maar dan ging ik dat altijd luisteren. Maar mijn ouders die hadden het op een gegeven moment ook alweer gehad. Want dan was dat keihard aan het meezingen. Dus dan moest ik mijn mond houden en dan mocht ik alleen maar luisteren. Jij zat maar dus ja, in de auto keihard mee te zingen met dat jij op je koptelefoon hoorde, maar zij niet. Ja, dat is best irritant volgens mij ja. En met wat maar... zong je dan nou mee? Met welke liedjes luisterde je toen? Uh, ja, heel veel naar uh, Total Touch. Komt helemaal oh. te gek. Uh, ik vond, uh, TLC vond ik leuk, ja, ja, ja, ja. Uh, Mariah Carey, die een pluk cd van Mariah Carey toen van MTV, uh -huh. en soms dan, maar ik had het zelf niet in de gaten dat ik dan meezong, in het begin was ik stil en dan op een gegeven moment was ik keihard aan meeblaren. Uh, ja, dat was, nou, ja mij, ik vond dat altijd wel heel leuk, <laughs> mijn ouders wat minder geloof ik. En maar wat deden ze dan, dan, <laughs> dan pakten ze je Discman af en dan moest je gewoon uh, weer uh, normaal doen? Nee, ja, of, toch, of, of mijn moeder draaide zich om en dan kreeg ik de blik, weet je wel. En dan dacht ik, oh ja, sorry man. En dan, dan hield je je wel koest, of niet? Oh ja, ja, ja. Ik ben een heel braaf kind was ik, hoor. <laughs> maar, maar kan je, je nog een liedje herinneren wat je meezong dan? Zo heel vals. Nou ja, het was niet vals, hoor. Nou! Oh. Ja, ja. Maar welke dan? Want misschien kunnen we het even doen. Want als ik hem heb hier, dan kan ik hem draaien en dan kun je even een stukje meezingen. <laughs> nou, ja, um, nou ja, het was van alles. Uh, yeah, Total Touch, dat draaide ik ook oh, al. Touch Me There vond ik wel echt helemaal geweldig. Ja, ja, ja. Oh, fout zeg, wat is slecht? Ja, van. fout. Nou ja, fout. <laughs> ik vond dat toen echt heel erg leuk. Ja, nee, dat begrijp en ik ook wel. En TLC, Waterfalls, vond ik ook heel oh, erg leuk. Oh, don't go chasing water. Chasing waterfalls. Please stick to the rivers in the lakes that you used to. Ja, dat vond ik heel wat ah. En dan... Ja, en als ik die hoor, dan, dan ben ik weer in Italië. Ja, wat cool. En, en kan je deze ook mee zingen, denk je? Ja, ze zingen nog niet, hè. Nog even wachten. Nee, ja, dat klopt. Maar weet je hem nog? <laughs> ja, ik ken hem nog, ja. Nou, ga je gaan. Dit is, dit is de hele fijn, maar komt het ook niet. Ah, ja. oh, kijk, daar komt hij. Ja, ja, ze zingt al. K <laughs> komt ie. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Mooie echo hebben we erop. Nou, toch weer even een beetje terug in die tijd, hè? Ah, oh, leuk hoor, ja. Zat je weer op weg naar Italië? Ja, ik ben nu wel op weg naar Mil. Maar Italië, daar ga ik over een paar weken weer naar. Italia. Heel goed. En dan moet je die weer meenemen. Maak een verzamelse voor jezelf. Brandom op zijn Total tussen op TLC, Mariah Carey. En dan ben je weer helemaal terug in die tijd. Oh, geweldig. Ga ik Lekker. doen. Dankjewel voor het bellen, Mindy. Ja, dankjewel. En een fijne nacht nog. Zelfde. Blijf voorzichtig. Dat was Mindy, en dit zijn de Moses en de Firstborn. sky dit. Moses en de Firstborn en Ayka Skills en uh, ze staan op Lowlands. Jong Nederlands beentje, net even bezig en uh, nu al een optreden op Lowlands bevestigd, dat is toch fijn. Tijdens deze geweldige plaat ben ik naar uh, beneden gelopen en dan loop je door het NOS gebouw en dan buk je en dan ga je door een soort klein deurtje en dan kom je op het rookterras, want elke week doe ik altijd even de rookpauze. Als je aan het werk bent, is dat wel lekker om even een sigaretje te roken. Misschien ben jij nu ook wel aan het werk en dacht je ook van nou, het is mooie tijd voor een sigaretje. Mm. En dat doe ik nooit alleen, want alleen roken is uh, soms heel fijn om even een beetje je zinnen te verzetten en even na te denken. Maar ik neem altijd uh, mijn regisseur mee en dat is de, vanavond Daan. Daan, Goeie nacht, Frank. Het gaat over muziek op de achterbank. en ik, nou, ik had al mijn verhaal verteld over Paul de Leeuw. Dat we al zo'n cabaret hadden van hem. Wat had jij op de achterbank terwijl je op vakantie ging? Nou, ik, ik heb wel, ook wel natuurlijk wel een beetje de standaard verhalen van de Eagles en Queen. Maar het allermooiste is, ik heb een tijdje in Noorwegen gewoond, een jaar toen ik klein was. Ik was echt nog een klein jochie. En toen hadden we daar een, had mijn vader daar een werk en die had een auto van de zaak. En daar zat een cd in. Gewoon iemand had... Oh, die had hem erin cd, ja, laten zitten? Zo'n zo leasebak? Ja, ja die had hem erin laten zitten en dat was echt... Um, ja. Hitstone, zoiets. Twintig hits van dat moment. Maar er stonden Noorse nummers op, en, en Engelse nummers, alles stond erop. En dat hebben we zo vaak gedraaid dat ja, dat kreeg ik gewoon niet uit mijn hoofd. En... Maar, maar heb je die CD nu nog ergens, of in ieder geval die nummers? Hoor je het nog wel eens? Uh, ja, de CD heb ik nog ergens en de nummers ik heb van de, de Noorse, die ja, wel heel uniek waren natuurlijk, daar heb ik wel alle CD's van en, en luister ik nog wel eens. Dus dat is wel heel grappig. Uh, ja, ja. En, wat, en wat zie je dan als je dan weer uh, dat liedje hoort? Want dat is het mooie. Uh, die liedjes brengen je echt weer terug naar, naar die situatie dat je met je broer of je zus en met je ouders dan in die auto zat en maar moest rijden, en maar moest rijden. En dan voordat we ja, een beetje de vermaak dan zo'n CD opzetten. Ja, dan zie ik eigenlijk wel voor me... we woonden um, in Oslo, de grote stad in Noorwegen, en woonden we op een soort eiland. Dus echt een klein eilandje in de Oslofjord. Maar als je dan boodschappen ging doen... dan moest je altijd over zo'n hele lange brug... naar, ja, naar de stad toe. Naar de stad. En ja, dat zie je dan de hele tijd voor je. En wat zag je dan? Ja, gewoon dat ik samen met mijn broertje... Ja, een beetje zat de ouwe hoeren achter in de auto... en dat wij als twee Nederlandse blonde jochies... gingen weer de stad in. En ja, We konden steeds beter Noors, maar was nog steeds anders. We waren nog steeds buitenlanders. En dan ging je over die brug zo, en dan zag je, um, nou ja, het water natuurlijk, logisch Ja, je zag het water, maar je zag ook al een beetje de, de, de skyline van de stad. En Hallo. Is toch wel. Uh, er toch nog er iemand toch... bij op het rookterras. Ja, gezellig. Ja, gezellig. Het wordt zo waar gezellig op dit <laughs> tijdstip op het rookterras. Ik had dat gedacht. Ik denk dat ik even ga vragen hoe dat zit. Um, het gaat vannacht in mijn programma over uh, muziek op de achterbank. Dus nou ja, waar je naar luistert als je op vakantie ging met je ouders vroeger en zo. Ik heb je gehoord. Ja. ja. Heb jij nog herinneringen eraan? Ik hoorde dat je iemand aan de lijn had die uh, ouders had, die een auto hadden die nog geen radio had. Aha. Ja. ja. Maar ook zelf niet? Dat je later dat je op vakantie ging en dat je dan een cd, dat je zo echt zo'n vaste, cd, zo een reis CD hebt. Ja, nee, ik ken het wel, maar dat, dat had ik niet. Nee, heel gevarieerde muziek. Maar uh, ik heb nu David Bowie uh, hmm. bijvoorbeeld. Nieuwe album? Nieuwe album. Goed is ja. die, hè? Ja, geweldig. Ja, ik heb hem nog niet helemaal uit. Nee? Nee, en Moby. Oh ja, dat is maar dat is wat rustgevender, inderdaad. Weet je die lounge muziek? Precies, het ligt een beetje aan de stemming. Ja. Maar ja. dat luister je dus wel als je in de auto zit, om een beetje, ja. Ja, een beetje afleiding te hebben, dat je ja. lekkerder over de weg gaat. Precies. Maar geen reismuziek echt? Verder. Ik heb niet echt reismuziek, nee. nee. Ik heb een te gevarieerde smaak, denk ik, om één reis-cd of één bandje vroeger. Ja, vroeger had je bandjes en dat je ook taped ja. van de radio... en dat je dan inderdaad nog de dj er half op hoorde of zo van of jingle. Ja, maar toen had ik nog geen auto nee. Ja, zo gaat dat. Veel <laughs> plezier met de sigaret. Dank je wel. Ja, terwijl uh, ik mijn sigaret bijna op heb, uh, vraag ik jou om te bellen. 0800-1121, welke muziek hoorde jij op de achterbank? Was dat, uh, nou ja, zoals Moby bijvoorbeeld, of de nieuwe, of het nieuwe album van David Bowie? Ja, dat, dat is dan meer van nu. Oude albums van David Bowie, kan natuurlijk wel. Die man maakt al zo lang muziek. 0800-1121, wat voor herinneringen haalt het bij jou op? Als je weer die ene plaat hoort, zit je dan weer zo... net zo te krap op die achterbank met allemaal weekendtassen om je heen... omdat je drie weken naar Frankrijk gaat. 0800-1121. En terwijl ik mijn... Uh, mm, Laatste hijsje hey, neem, druk ik mijn sigaret uit en ga ik weer door het NOS-gebouw naar boven, naar de studio. En terwijl dat ik dat doe, hoor jij Rod Stewart met Young Turks. 1-1-2-1 voor jouw uh, ja, jou reismuziek. Dat je vroeger op vakantie ging en dat je op de achterbank zat... en dat je dan dat liedje hoorde en dat je weer even terug bent in die tijd. Of uh, ja, muziek die je nu veel draait terwijl je aan het rijden bent. Want ja, het is, je hebt, je hebt zo'n lijstje in de Rolling Stone, het muziekmagazin. Beste roadtrip-songs. Led Zeppelin staat staat erop. Bruce Springsteen met Born to Run. ACDC, Highway to Hell. Running Down a Dream. Tom Petty. Tom Waits. Raider Love van Golden Earring. Ook zo'n goede. En deze, deze staat op nummer 9. Net als onze Anouk, de Passenger. Ik kipop. I am the passenger. shine so bright A star's made for us Goeie rijplaat dit toch The passenger Iggy Pop. WNN Radio 1. Een hele goede, geile nachtrank. Nachtbrakers Frank van der Lende. Yes, daar nou luister je naar. En het gaat vannacht over ja, die achterbank zit. En dan dat je dan zo'n nummer hoort. Bijvoorbeeld Iggy Pop met de passenger en dat je gewoon weer even terug bent in de tijd. Of misschien wel een plaat die je nu heel veel opzet als je op reis gaat met de auto naar Frankrijk, Italië, Spanje of misschien nog veel verder. Misschien wel naar Portugal. William, goedenacht. Goedenacht, vanuit Lissabon. Ja, je bent helemaal in Portugal inmiddels. Ja, ja, ja. Ik moest even spelen in Lissabon vanavond. En wij, wij lopen nu. Even kijken, wij lopen nu. Ik zie hier nog Cowboys Exchange, Villa Nova. We gaan nu naar een club. Ah, We hebben nog... net gespeeld vanavond. Een superleuk feest. En, uh, ja, we gaan even een biertje pakken. En om half vijf s'nachts ga je nog eventjes uh, de club in daar. Ja, hier is het half vier, hè? Oh, ja, een uurtje eerder, hè? Ah, ja, ja, ja. Kan jij het nog herinneren, William, dat je, dat je jong was en dat je op de achterbank van je, de, de, de, de auto van je ouders zat. En dat je dan altijd ah, maar... zo'n cd op. Dat, dat zij een cd opzetten, dat je altijd weer die, ja, die cd. En als je dan nu terug hoort dat je daar weer zit. Ik heb dat met. Uh, ik, ik ben wat ouder, hè? Heb dat, uh, ik, ik heb dat met Famous à la Playa. O, ik heb nog geënnerd. Ja. Was was la, Playa. la Playa. Oh. Dat liedje. is mij echt een ultieme liedje uit mijn jeugd. Maar die zetten je ouders altijd op? Ja, die werd, die werd ook in Spanje. veel. Dat was helemaal gek. Dat was ja. echt, uh, ja, toen was ik jaar 14, 15. Maar zongen jullie dan ook met z'n allen mee in de auto? Ja, tuurlijk. Dat is het enige wat we konden. Ja. La Playa. Heerlijk is dat. En, en waar <laughs> gingen jullie dan naartoe? Naar Spanje? Spanje. Dat is natuurlijk een Spaans liedje. Ja. Helemaal te gek. En hoe zat je er erbij dan? Nou, een beetje onderuitgezakt. Een beetje, beetje wel verveeld hoor, als ik heel eerlijk ben. Het is wel vervelend in zo'n auto. Het yeah. is niet prettig. Je kan helemaal niks. Maar goed... Wat zeg je? Je kan helemaal niks in zo'n auto. Je zit maar en waarschijnlijk ook nog volgepakt. Ja, dus je zit maar een beetje hangen, te hangen en te koekeloeren. Maar ja, mijn zwaar was al een wat een leuk YouTube om, om te horen. Mooi, er je wel vrolijk van. En wat deed je dan tijdens uh, zo'n autorit? Dan had je dus die muziek op de achtergrond, een beetje meezingen, maar dat doe je niet uh, 15 uur lang, of 16 uur lang. Nee, maar een beetje auto's kijken, hè? De tijd van de, van de, van de computerspelletjes, dat, dat was het nog niet. Dat nee. was het nog niet. Dus een beetje, ja, een beetje koek en Je zelf die moest echt jezelf echt van steden. maken, hè? Ja, daar moest je echt jezelf van maken. En deed je dan ook het nummerbordspel? Dus dat je eerst een nummerbord met een Aha. A moest en toen een B en dan een C? En de kleuren van de auto's. Ja, rood. Ja, dat... begon ik al wat mee. <laughs> ja, precies. <laughs> en daarna ging je de blauwe auto's stellen en raar. het was... En het, je verveelde je eigenlijk helemaal kapot, maar dat geeft niks. Nee, want je had een mooi einddoel. En dat was een vakantie. Precies. Ja. Precies. Bah, precies. Bah was Amapalaya, leuk hoor. Ja, precies. Ja, en nu loop ik op, uh, nu loop ik in de Evanes Lisboa en dat is eigenlijk ook wel heel leuk. Ik bedoel, weet je wat ik van de nieuwe tijd vind, is dat je zoveel gadgets hebt. Ik heb twee kinderen. Ja, ik bedoel, die vermaken ze wel. Ja, ja want die kunnen op, ja. een, op, een, op, een, op een Nintendo-tje spelen of op een Game Boy. Of nou ja, noem maar op. Filmpje kijken, je noem maar op. Dat is een liefste. Dat was in mijn tijd niet, maar nou ja. Nee, in de mijnen ook niet hoor. Nee, is dat zo? Nee, zelfs in de mijnen niet. Ik ben een stukje jonger dan jou, denk ik. Maar. Dat denk ik ook, Frank. Ja. Dat denk ik ook. Nee, nee, nee. Dankjewel, uh, William. Oh, dat okay. is wel even die, die Portugese Bornadje. Ja, geniet van de, van de Portugese nacht. Tot ziens! tot de volgende keer. Yes, doeg. 0800-1121, Daar belde William mij op. Kan jij ook doen 0801121. Goedenacht. Hallo. Hoi, met wie spreek ik? Oh, Paul Wacht even. Dan zet ik wel even mijn auto aan de kant, want anders gaat het fouten. Ja, dan. Je Dat hebt geen handsfree set natuurlijk. Nee, nee. Al heeft nog met een ding in mijn hand. Ah. Wacht, hij staat stil. Lijkt yes. Is. Wat, uh, wat luister je. Nou, je luistert natuurlijk radio nu. Maar heb je ook, nog een, heb je ook nog een CD die je vaak luistert nu je in de auto zit? Uh, ja, maar dan kan ik jullie niet meer vermoeien, denk ik, met uh, wat, ik, uh, nou, wat ik nou draai. Nou, nee, ik ben wel benieuwd wat je dan in de auto hebt. Nou ja, ik heb al. Uh, Moonsorrow, dat is een <laughs> Finse pagan metal band. Uh, ja, uit Finland. Ja, met oud-Finse teksten. Daar geloof ik niet dat het. Uh... Nee, nee, nee, nee. Maar dat houdt je wakker natuurlijk, zo s nachts, hè? Dat houdt je wakker. Ja, maar het is niet alleen maar rang hoor. Dat, uh, het is een nummer van 30 minuten, dus... Uh, Wauw. Het, uh, het bouwt heel rustig op, zeven uh, minuten. En voordat het gas losgaat, dan ben je al tien minuten verder. En er zitten heel veel rustige passages tussen. Uh, Acoustische gitaren, violen, alles erin. Oh, alles, okay. alles. Maar dat is nu? En uh, wat had je vroeger dan? Wat had je vroeger nou, in de auto? Nou, vroeger daar bel ik eigenlijk ook voor. Jullie vroegen me volgens mij, was de insteek vanavond wat werd er gedraaid als je achter op de achterbank bij je ouders in de auto zat? Dat was dat de vraag. Dat wat klopt helemaal. Ja. ja, ik denk, dat zal ik eens even bellen. Ja, ik zat altijd uh, op de achterbank met uh, Herman van Veen en uh, Suzanne. He, maar is dat dan een andere Suzanne dan uh, van VOF de Kunst? Ja, dat klopt. Ja, nee, nee, nee. nee. Ja, dat klopt. Ja, dat was wel anders. Dat was namelijk de invloed van mijn moeder. Mijn vader, mijn vader, wij altijd, uh, we hadden altijd van die dagtochtjes, we gingen nooit op vakantie, maar we hadden altijd dagtochtjes naar de Efteling en een of ander strand, en Zandvoort en mijn vader wilde altijd uh, vader Abraham en al die, die uh, kloten, maar mijn, mijn moeder wilde altijd uh, uh, Leonard Cohen, maar dan, oh maar dan de uitvoering van Suzanne, en van Herman van Veen, helemaal van Veen. Ja. Was, helemaal, was helemaal kapot van. Dus dat, dat hoorde je altijd op de dagtripjes. En waar gingen jullie dan naartoe met die ja. dagtripjes? Ja, ik zeg altijd, we gingen naar de Heffelingen, ja, de Zandvoort, de strandtripjes, Scheveningen. Weet je. Dat is al zo lang geleden. Ik ken, ik ken eigenlijk de tripjes niet meer, ik ken eigenlijk alleen nog maar de muziek. Alleen nog als je die muziek hoort, dan ben je weer terug ja. in die auto. Ja, en dan denk ik van oh ja, we gingen naar Scheveningen met dit nummer. Dat klopt. En, en met, wie, met wie zat je dan al in de auto? Was dat dan alleen met ja. je ouders? Ja, daar waren mijn ouders, twee zussen en mijn broertje. Hè. dan zaten we met zes man te uh, top, top in die auto. Nou, dan had je een flinke auto, of niet? Hey, ja, mijn vader en moeder waren goed bemiddeld. We zaten in een ruime auto. Nee, als je met z'n zessen daarin moet zitten. Dus je, jou, je, jullie vier en dan nog je ouders ook. Dat is wel een drukke bedoeling. Het was, uh, het was een drukke bedoeling. Het was, uh, het was ook gezellig. Het was, het was... Dat lag ik ook niet aan, maar... En waar zat jij dan? Want uh, ben je, ben je, wat ben je in, uh, in, uh, qua, qua broers en zussen? Ben je de jongste? Ik zit er... Uh, we hadden twee oudere zussen en dan heb ik nog een jonge broertje en ik zat er net tussenin. En in de auto zat ik er ook precies tussenin. Ja, dan moet je in het midden, hè? Je zit aan de zijkant het best altijd in de auto, maar als je jongste, als je jongste bent... Ik zat altijd netjes in het midden, ja, dat klopt. Naast je kleine broertje. En mijn kleine broertje zat langs en mijn, en mijn oudere zusjes zaten netjes aan de kant van het raam. Ik uh, wil graag uh, Susanne draaien. Alleen is het dan goed dat ik hem van Leonard Cohen draai? Oeh, ja, dat is het origineel. Ja. Dat, dat is eigenlijk net zo. Ja, die zie ik net zo mooi, hè? Ja, die vind ik eigenlijk nog mooier. Ik, helemaal van Vene ook echt. echt ja, te gek, want hij doet ja. ook met zijn theatervoorstellingen en zo, dat doet hij heel goed allemaal, maar ik hou ja, altijd ik wel van de originele. Ben je er nog? Uh... Paul? Paul, ben je er nog? Ja, Oh, oh okay. ja, je, was, je, was effe, je viel even weg. Oké, okay, ik denk dat ik gestoord wordt hier, een of andere uh, lichtmast of iets. Uh. Nee, nee, je bent er weer hoor, niks aan de hand. Ah, oké. Okay. Nee, ik, heb, ik heb ze altijd vergeleken, die twee, die uh, van Leonard Cohen en, uh, en die van, uh, van uh, ja, maar... Herman van Veen. Ja. Maar die van Herman van Veen die vond ik iets, altijd iets voller geproduceerd. Uh, die, die, die, die akoestische gitaar, die, die, die liep iets lekkerder en die van Leonard Cohen, dat is net of dat die of dat hij iets tegen draad is, eh, uh... eh, ja. uh, ja, dat is moeilijk je... uit te leggen. Maar als je moet kiezen, je moet kiezen tussen een van de twee. Ja, dan kies ik toch wel voor Herman van Veen. Ja, toch Herman van Veen, ja, ik... Ik, ja, ja dat, is ook met die, dat is ook met die tekst, hè, kijk, uh, als je, als je, oh, wat was ik toen, een jaar of zeven, acht, ja, die, uh, het Engels van, ja, Leonard Cohen, ja, dat snap ik natuurlijk niet Nee, dus, oké, okay. nee, Nederlandstalig begrijp je veel beter natuurlijk dan. Ja, die, wa die was achteraf ook nog niet echt duidelijk, maar... Nee. Dan, interp je kent het, dan interpreteer je hem natuurlijk net zoals je zelf wil. Ja, ja. Ha, en dan ga ik hem voor je draaien van, uh, van Herman van Veen. En, uh, ah, ja, is mooi. Is dan mooi. ben je helemaal. Ja? Kan, ik mee, kan ik mee mijn moeder herinneren? Nou, daarom. Dan ben je helemaal weer terug in die sferen van vroeger. Ja, dan, dan, zet ik, dan hou ik mijn auto nog eventjes aan de kant. Ja, geniet ervan. Ik wil de radio aanzetten. Hup. staat de radio aan? Ja, die kan ik nou aanzetten. Ik ja. Zet hem maar wat harder hoor. Ik hoor hem nog niet. Ja, hoor op jou, hè? Paul! Ja, heel goed. Ja, dat is die. Hier is hij voor jou. Yo, yo. Susanne yo. Herman van Veen. Yo, doei. Yo, doei. Toetjes. Susanne neemt je mee Naar een bank Aan het water Duizend schepen Gaan voorbij En toch wordt het maar Niet later En je weet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 Als was een visser die het water zo vertrouwde, dat hij zomaar over zee omdat hij had leren houden van de golven en de branding, waarin niemand kan verdrinken. Hij zei, als men blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken, maar de hemel open, toen zijn lichaam was gebroken, en hoe hij heeft geleden, dat weet alleen die vissen aan het kruis. Als herinnering voorlaten en het zonlicht lijkt wel honing. Waar kinderen zich te goed en het grasveld ligt bezaaid met wat de mensen zo zoal weg doen In de goot liggen de helden met een glimlach op de lippen en de meeuwen in de lucht lijken net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 Toch ook wel mooi, hoor. Paul, ik hoop dat je ervan genoten hebt in je auto langs de kant van de weg. WNN Radio 1. Thank you for the wonderful show. Thank you for this great show. We really enjoyed it. Thanks for the amazing show. I would definitely marry you. Oh. Thank you for this amazing and beautiful show. Gaan Nog een versie van uh... Frank van der Lende. Ja, het ging technisch even niet helemaal goed, maar we zijn er weer. En uh... even kijken, hoor. Goedemiddag, nachtbrakers. Hallo? Hallo? Yes, met wie spreek ik? Ja, met Erik. Hoi Erik. Hoi. Ik heb, een, uh, ik heb geen achterbak ik heb een volbak ja. Oh, vertel. Dat, dat ik ga sna s'nachts autorijden. Ja. Uh, dat is een Engelse band, dat heet The Music. En dat nummer heet Getaway. Als je, als je dan s'nachts gaat autorijden, dan ben je helemaal blij. Ja, dat is een goede om, uh, om auto... En blijf je ook wakker daarvan? Nou, ik ben, ik ben bijna nou in slaap aan het vallen, maar ik ben lekker met mijn vriendin mee z'n rijden vannacht. Ga je dan gewoon een rondje rijden samen? Ja. En wat, wat ga je dan doen? Nou, dan heb ik zin om gewoon een auto te rijden. Dan gaan we gewoon auto. Ik heb een auto... Ik, ik heb een Dodge V6 en uh, 3.3 automaat en zo. Ik ben er heel slecht in. Hè. Nou, het is, het, is een, het, is een, het is een bus en uh, hij maakt veel herrie. Mm -hmm. ik heb, uh, uh, de denpen eruit gehaald, er zit een pijp, maar als jij dit nummer wilt draaien voor mij, want ik, ik val bijna slapen, en vind het in de lichaam te slapen, <laughs> ja. dan, de, dan ben ik helemaal gelukkig. Hoe heette die ook alweer? Het heet The Music, zo heet de band. Yes. En het nummer heet The Catway. The Catway. Ik, ik schrijf hem even op, ik, ga, ik, ik, ik heb hem opgeschreven en ik moet je natuurlijk wakker houden, want je moet het natuurlijk de hele nacht nog blijven luisteren naar Radio 1. Ja, nee, daarom. Dus als je hem nou heel snel draait, dan ben ik heel gelukkig. <laughs> ja, ik ga eerst nog eventjes naar, naar, andere, naar andere bellers en dan draai ik hem zo meteen. Misschien, ik kan niks beloven nog. Ah, beloof het maar alsjeblieft. Nee, dat ga ik niet doen, want ik belofte maakt schuld. <laughs> Echt, ik, Frank, ik beloof je, als je dit nummer hoort, ben je helemaal verkocht. <laughs> nee nou, ik, ik ga hem even luisteren en dan draai ik hem misschien. Maar in ieder geval bedankt voor het bellen, Erik. Oké, okay, dankjewel. Fijne nacht. Goedenacht, nachtbrakers. met wie? Hallo? Hallo. Hoi, met wie spreek ik? De, ik, ik? Ik ben Gerda uit Delft. Hoi Gerda. Ik had je net aan de lijn, ik moest blijven hangen. <laughs> ja, ik denk dat je mijn collega aan de lijn had, die neemt de telefoontjes op. Je spreekt nu met Frank. Ah, goedemorgen Frank. Ik pak yes. net met Daan inderdaad. Ja, dat is mijn collega. Die zit uh, aan de andere kant van de telefoon en die, uh, die zet ze dan door naar mij. Oh, oké. Okay. Nou, ik had. Uh, ik, mijn ouders hebben nooit uh, auto gereden, rijbewijs. Dus uh, ik reed mijn ouders altijd. Dus het is oh. andersom. <laughs> en wat liet je ze dan horen? Nou, dan moest ik. Uh, ik ben Papua en dan moest ik altijd Papua muziek opzetten. Voor, vooral mijn moeder. Ja, wat is dat voor muziek? <laughs> Wat is dat voor muziek, Gerda? Papua muziek. Geen idee wat dat is. Nou, ik kom van het eiland guinea Ja, nee, dat ik weet dat. Dan moet ik gewoon bandjes van mijn moeder eh, draaien. Ah, dus, maar dat is dan een beetje, nou ja, exotisch. Ja, ja, ja. Uh, zeg maar, ja, exotische muziek inderdaad. Ja. En maar zelf, uh, dan moest ik mijn muziek uh, afzetten, dus onder andere muziek. <laughs> Wat, wat, jij, wat nu al de hele nacht gedraaid wordt, zeg maar. Ja, maar vind je dat dan, ja. mis je dat dan? Als je, als de muziek die ik dan draai hoor, mis je dan je eigen bandje die je altijd in de auto aanzetten? Uh, nou, ik, het uh, brengt mij terug. Het uh, brengt mij weer terug. Uh, naar uh, mijn uh, reisje. <laughs> ja, dat jij met je ouders achterin, uh, dat je ze rondreed. Ja, ik, ik uh, mijn, mijn moeder, uh, ja, er wonen niet zoveel paard. Was. In Nederland, nee. maar heel weinig. Wij we wonen in Delft, wij wonen in Delft, we wonen nog in Delft. En dan naar Hogeveenrij of, of Breda of waar dan ook. En dan begon die ellende al. <laughs> en dan, uh, ja. Maar uh, zelf, uh, ja. Ja. <laughs> ik, ben, ik ben nu 60, dus uh, dan kan je, wel, kan je kan een beetje nagaan wat voor muziek je toen draait. Ja, een tijdje geleden. al. Ja, zeker. Maar ik, ik ben nog steeds, uh, hoe heet dat? Ja, muziek is mijn first love. Dus ja, maar dat is toch heerlijk. En dat brengt je dus terug inderdaad in de tijd. Ja. Gerda, dankjewel voor het bellen. Ja hoor, ga. Fijne nacht, hoeg. Ja, ja joh, daag. Nachtwakers, goede nacht. Met wie spreek ik? Hallo. Met Wim, denk ik. Met wie? Met Wim. Hey Wim. Dat zou best eens kunnen, dat je mij aan de lijn hebt. Nou ja, als jij mij verstaat en ik versta jou, dan hebben we elkaar aan de lijn, denk ik. Het, het, het gaat helemaal goed. Ik had er net iemand anders tegelijkertijd aan de lijn voor nou. die hoorde jullie praten. Dus dat was wel grappig. Dat was een dubbele, dubbele stem in je hoofd, denk ik allemaal. Nee hoor, wij, wij zaten gewoon onderling te praten uh. en ondertussen ging je programma door. En ja, ik dat is mooi, hè? He? Ja, heel leuk. Maar zeg het eens, nieuwe, Wim. Een nieuwe ervaring. Ja, maar... ik, ben, uh, ik ben taxichauffeur en ik uh, rij in uh, Noord-Holland. Mm -hmm. En uh, mijn herinnering aan, de, aan die tijd dat, uh, is eigenlijk meer als ouder zijnde dan als uh, kind op de achterbank zijnde. Maar dat kan ook, hè? Ja, nou ja, ik doe mijn best. Maar uh, ik woonde toen in Haarlem in een woonboot, net getrouwd, en ik kreeg een baan in Reden bij Arnhem. En ik moest elke ochtend, of in ieder geval drie keer per week, moest ik naar Reden toe. Ver. Om vijf uur s ochtends al weg. Oh. En wat deed mijn vrouw nou? Mijn toenmalige vrouw althans. Die maakte bandjes voor me. En de meest vreemde muziek stond erop. De meest uh, variabele ook. Van superklassiek. Van bij wijze van spreken de Matthäus Passion. Naar uh, Randy Newman. En naar wie uh, Vikings van, uh, van een of andere jazz uh, muzikus. Ja, ja, ja. En dat was zeer verrassend, want er kwam dan op, opeens ook de, de dik voor elkaar show bijvoorbeeld oh. een heel stuk tussendoor. Lekker gevarieerd hoor. En dat was krankzinnig, want ik zat gewoon in mijn eentje in die auto. Het was heel vervelend natuurlijk om dat stuk steeds te rijden. Ik zat in mijn eentje in die auto en ik zat gewoon elke keer te lachen. En die mensen zullen wel eens gedacht hebben, die is een, is een randenbiel, <laughs> ja. in die eentje in die auto te lachen. Maar wel mooi. Maar, maar, uh, maar heb je die bandjes nog, Wim? Ik heb er nog een paar liggen, ja, maar er zijn ook een paar die, uh, die verkleven dan, hè, helemaal. Maar ja. ik heb er inderdaad nog wel een paar, ja. En luister je ze nog wel eens? Ik luister ze nog wel en dan hoor ik ook dat uh, minister van de stoel is afgetreden. Maar oh. dat schijnt ook al een tijdje terug te zijn. Ja, dat is heel oud dus... nieuws staat er ook nog op. Ja, dat is juist het idioot, want dan zit je midden in de zomer en dan er staat er ook een stukje weersverwachting op van min 20. <laughs> wat grappig inderdaad, ja. zo ging dat, ja. dat maakt een soort mixtape op zo'n bandje. Ja en dat, daar was ze dus heel bedreven in en het grappige is dat mijn jongste zoon die vond dat ook wel mooi uh -huh. en die zit nou helemaal in die materie, die uh, zit ook in, die, in die, die feesten die georganiseerd worden in de Westergraspabriek en weet ik wat allemaal. Dus dat is wel leuk. En dan, maar dan, dan luistert hij ook wel een beetje die muziek die jij toen had? Uh, ja, dat is, dat is dan meer mijn houdster. Die, uh, die verrast me dan als ik op een gegeven moment bij hem op bezoek kom. Dan draait hij opeens alles wat ik leuk vond op dat moment. Oh, dus goed. dat is. Uh, en we zijn altijd: muziek, we hadden vijf pianos in huis. Dus ja, dat uh, was bij ons allemaal muziek, muziek, muziek. Wat is muziek toch mooi, hè? Heerlijk. Heerlijk. Dankjewel je voor het de bellen, de... Wim. Oké. Okay, en een fijne nacht. Hetzelfde voor jou. Doeg. Bedankt. hoi. hoi. Oh. Yes. Het is uh, bijna vijf uur, dat betekent dat uh, Lieke verder gaat met start. Maar voor het zover is, neem ik je eventjes mee naar mijn Facebookpagina... facebook.com slash nachtbrakersbnn. Als je even in het zoekscherm uh, opzoekt, dan uh, vind je dat zo. Nachtbrakersbnn. En daar doe ik altijd een Facebook poll. En uh, dan heb ik daar drie vinylplaten staan. En dit keer ging het tussen de uh, Beatles, Nielsen Schmielsen en The Golden Earring. En ja, eigenlijk was het een hele ongelijke strijd. Want ja, de Beatles die zijn natuurlijk ja, een van de grootste bands in de wereld... En uh, daarom hebben ze ook gewonnen. En hier heb ik de LP voor mijn neus, The Beatles, Help. En dan zie je ze daar vier uh, ja, daarvoor staan in blauwe pakjes. En dan beelden ze Help uit. En ik draai dan ook van die plaat Help uh, van Vinyl hier uit de Radio 1-studio, The Beatles. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today.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 Years have gone. I'm not so selfish now. I find now that I've changed my mind. I'll open up the doors. Tuurlijk de terechte winnaar, de Beatles met help. Yes, dat was uh, Nachtbrakers voor vannacht. Uh, zometeen start met Liekeveld en uh, het is zo'n actueel programma. Het is een ochtendprogramma, hè? Het is gewoon, ik zeg nog de hele nacht altijd goeienacht, nacht Lieke zegt zometeen goeiemorgen en als je een ochtendprogramma maakt... ben je al druk in de weer Dan moet je vol op het nieuw zitten. Dus Lieke die is nog uh, nou, de laatste puntjes op de i aan het zetten... Even een kopje koffie halen, want ze moet wel wakker blijven natuurlijk. Dus uh, zometeen Lieke met start. En uh, nou ja, het zijn toch wel leuke verhalen die je dan zo binnenkrijgt... over achterbankmuziek en uh, uh, <tok> mooie herinneringen. Volgende week ben ik er weer. En dan, uh, waar het dan over gaat, ja, ik zou gewoon luisteren. 0800 zometeen voor Lieke ook. Die, uh, ik, ik weet nog helemaal niet waar ze het over gaat hebben. Het is één grote verrassing en dat is het mooie aan radio. Hè. Je kan à la minuut beslissen, oké, okay, ik ga het daarover hebben, ik ga het daarover hebben... Zo ging het bij mij eerst over het Songfestival, maar toen was ik eigenlijk ook al klaar mee na een half uurtje. Zometeen dus Lieke met start en ik zeg uh, tot volgende week. Heer.